Genesis 41, vers 8 tot en met 16. Ik geloof dat iedereen het al heeft. En dan gaan we lezen. De volgende morgen was zijn geest onrustig. Dit is de Farao En hij ontbood al de geleerden en al de wijzen van Egypte. En Farao vertelde hun zijn dromen. Maar er was niemand die ze kon uitleggen. Toen sprak de overste der schenkers. Dit is de butler van vorige week. Herinner je nog de butler... Dit is de butler. Toen sprak de overste der schenkers tot Farao. Heden moet ik mijn zonde in herinnering brengen. Farao was toornig op zijn dienaren en zette mijn hechtenis in het, in het huis van de overste der lijfwacht, mij en de overste der bakkers. In eenzelfde nacht nu hadden wij een droom. Ik en hij, ieder had een droom met een eigen betekenis. Nu was daar bij ons een Hebreeuwse jongeman, een slaaf van de overste der lijfwacht. En wij vertelden hem onze dromen en hij legde ze ons uit. Aan ieder gaf hij uitleg naar zijn droom. En zoals hij ons uitgelacht had, zo is het gebeurd. Mij herstelde Farao weer mijn ant, hem liet hij ophangen. Toen ontbood Farao Jozef en zij haalden hem eilig snel uit de kerker... Men schoor hem en gaf hem andere klederen en hij kwam bij Farao. Toen zei de Farao tot Jozef, ik heb een droom geha gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb van u horen zeggen, gij behoeft een droom maar te horen om hem te kunnen uitleggen. En Jozef antwoordde Farao, geen zin. God zal Farao's welzijn verkondigen. God zal Farao's zijn verkondigen. We gaan nu verder naar vers 33. Zoek verder op. Een paar versen verder. Naar vers 33. En dan gaan we van vers 33 tot 38 lezen. Nu dan. Farao. Zie om. Dit is Jozef die weer aan het praten is tot de Farao. Farao heeft toen net... Zijn droom gegeven en Jozef heeft het uitgelegd. En hij zegt, nu dan, Farao, zie om naar een verstandig en wijs man. En hij stellen hem aan over het land Egypte. Farao, doe ook dit. Stel opzichters over het land aan en heffen van het land Egypte een vijfde in de zeven jaren van de overvloed. Zij moeten al het voedsel van deze goede jaren die komen zullen verzamelen en koren opslaan ter beschikking... Van Farao, alle voedsel in de steden en dit bewaren. Zo zal dat voedsel het land tot voorraad dienen voor de zeven jaren van hongersnood, die in het land Egypte zullen zijn, opdat het land door de honger niet te gronden wordt gericht. Dit voorstel nu was goed in de ogen van Farao. Interessant. Dit voorstel nu was goed in de ogen van Farao en niet alleen in de ogen van Farao, en in de ogen van al zijn dienaren. En Farao zeide tot zijn dienaren. Dit is een heel interessante tekst. Farao zei tot zijn dienaren. Zouden wij iemand kunnen vinden als deze? Een man in wie de geest Gods is? Wauw. Als iemand het kan zeggen over jouw leven. Dat is een andere level. Zouden wij iemand kunnen vinden als deze man? Een man in wie de geest. God is. God, dank u wel vader. Dank u wel voor alles wat u doet vader. Spreek door de harten vader. En dat we veranderd naar buiten zullen komen vader. Dat, u, dat uw woord vlees kan worden vader. Dat het effect zal hebben over ons leven. In de naam van Jezus. Amen. Zeg toch degene naast jou. Hier pas ik wel. Hier pas ik wel. Hier. Hier pas ik wel. Kijk naar je stoel en kijk naar die persoon en zeg Hier pas ik wel. Hier pas ik wel. Hier pas ik wel. Net wel. We hebben net een, de hoogtepunt, de, de, sh, de verandering van het leven van Jozef, hebben we net gelezen. We hebben het in een paar versen gelezen, we hebben het niet helemaal gelezen. Maar deze hoofdstuk, dit hoofdstuk, hoofdstuk 41, is de hoofdstuk waar alles in Jozef zijn leven veranderd wordt, waar alles in Jozef's leven een nieuwe wending krijgt. Want Jozef had een leven, hebben we het geleerd, we hebben het zo vaak gehoord, Jozef had een leven vol van teleurstellingen. En het, het probleem van frequente teleurstellingen is dat wij niet meer een hoop hebben voor een betere uitkomst. Want zodra en zolang ik heel vaak teleurgesteld word, dan is het onmogelijk voor mij. Het is bijna onmogelijk voor mij om te denken. Ik ben toen teleurgesteld. Ik was toen teleurgesteld. Ik was toen teleurgesteld. Ik was toen teleurgesteld. Dit keer gaat het wel goed komen. Het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk voor de mens. Om te kijken naar iemand. En die persoon en stelt je is altijd teleur. Ah, de Drie jaar geleden teleurgesteld, weer teleurgesteld, weer teleurgesteld, weer teleurgesteld. Het is moeilijk voor zo'n persoon om dan tot de conclusie te komen... oké, okay, die persoon gaat het weer proberen en het gaat hem dit keer wel lukken. Het is moeilijk. Je moet heel veel vertrouwen hebben. Wil je hopen op een betere uitkomst wanneer je steeds teleurgesteld wordt in het leven? En Jozef werd steeds teleurgesteld in zijn leven. Hij, het, het leek alsof hij steeds... Voortgang maakte en dan ging hij weer naar beneden. Ik weet niet of je dat ooit meemaakt in jouw leven, maar soms maar. Het lijkt alsof ik twee stappen vooruit doe en dan ga ik. En dan is het drie stappen achteruit. En soms lijkt het je dat je vier stappen vooruit doet, maar wanneer je weer oplet, wanneer je weer goed kijkt, ben je vijf stappen terug. Want teleurstellingen komen weer in het leven, teleurstellingen en weer teleurstellingen. En en het gevaar of het probleem van teleurstelling... is dat wij vaak niet hopen op een betere uitkomst. Daarom stoppen wij wanneer we te vaak worden teleurgesteld. Dat is meestal de uitkomst die, die wij willen en die wij zoeken... wanneer we steeds teleurgesteld worden. Wanneer we steeds teleurgesteld worden in een relatie... wanneer we steeds teleurgesteld worden in een bepaalde situatie... dan is het vaak zo... Dat wij stoppen. Ik ben nu aan het opbouwen en jullie moeten met me meegaan. Zometeen gaan we verder. Maar ik ben nu even aan het opbouwen. Jullie moeten een goede fundament hebben. Om dan te weten waar we het over gaan hebben. We worden steeds teleurgesteld. Steeds teleurgesteld. En dan is het moeilijk voor ons om te hopen op een betere, betere situatie. Een betere uitkomst. En velen van ons stoppen om niet weer de ervaring van teleurstelling mee te krijgen. Velen van ons stoppen met hetgeen ons steeds teleurstelt. Vaak is het onszelf, dat wij onszelf teleurstellen. En vaak stoppen wij sommige aspecten in ons leven voor de angst om weer teleurgesteld te raken. Want het is, het is leuk, het is, het is beter om te rusten vaak in het zekere, dan te gaan vertrouwen in het onzekere. Ik weet dat als ik nu stop, dan word ik niet teleurgesteld. Daarom gaan mensen die vaak een relatie hebben. Ze hebben een relatie, teleurstelling, relatie, teleurstelling, relatie, teleurstelling, relatie, teleurstelling. En ik ken heel veel mensen, een heleboel, een relatie, teleurstelling, relatie. En dan tien jaar later komt er een geweldige man of vrouw in zijn of haar leven. En die persoon, het gaat goed, het gaat goed, het gaat goed. Maar de onzekerheid om te vertrouwen, om weer een beter, om goede uitkomst te krijgen, is te groot. Dus ik heb liever dat ik stop met dit dan dat ik moet vertrouwen dat het wel goed zal komen in mijn leven. In mijn leven? Goed komen in mijn leven? Ja, ik denk het niet. Beter stop ik nu. Maar we gingen toch verloven, maar beter we gingen toch trouwen. Beter stoppen nu, want ik wil niet teleurgesteld raken in het leven. Dat is, het, dat is vaak het probleem met heel veel bedrijven. Mensen die willen beginnen met bedrijven, of mensen die een bedrijf hebben. Vaak gaan we niet eens... Vaak beginnen we niet eens een bedrijf. We hebben wel een idee van een bedrijf, we hebben een idee voor iets, we willen iets doen. En we hebben een idee, maar we stappen niet eens over, we proberen het niet. Want we zijn bang om de teleurstelling te ervaren die kan komen wanneer het bedrijf niet lukt. Wanneer het failliet gaat of wat dan ook. En we beëindigen dingen vaak vroeger dan nodig is. Omdat wij de angst hebben en ervaren in ons leven. Van wat als ik weer teleurgesteld word in die situatie dat ik dacht dat misschien een betere uitkomst zou krijgen. En teleurstelling maakt deel uit van ons leven. Teleurstelling is, is iets dat we vaak meemaken omdat wij vertrouwen op dingen vaak waar wij niet op horen te vertrouwen. En we zien vaak falen, we zien vaak falen of teleurstelling als een indicator van hé, je moet stoppen. En dat is niet altijd het geval. Niet altijd is het wanneer je faalt of wanneer je teleurgesteld wordt dat je moet stoppen. Als je, als, je hoort, als je de verhalen hoort van de meest succesvolle bedrijven die er zijn in de wereld, dan zul je horen van, hoe, hoe ben je hier gekomen? Ja, ik heb een heleboel gefaald, ik heb een heleboel risico's genomen, vaak met hoofdpijn en al die dingen, gefaald, gefaald, gefaald en op een gegeven moment ging het. Maar de mens is geneigd om falen te zien als ik moet stoppen. Ik heb deze toets niet gehaald, ik moet stoppen. Voor de studenten onder ons. Ik voelde zo'n stress zo. Oh, <lacht> niet stoppen. Vaak zien we een teleurstelling van... Ik moet stoppen. De toets heb ik niet gehaald. Ik moet stoppen. Ik ben, en, en er gebeuren allerlei dingen in ons leven. Ik ben dom, ik ben dit en ik ben dat. En ik kan dit niet. Het, is, het was nooit voor mij bedoeld. En we, proberen, we beginnen allemaal conclusies te trekken in ons leven. Simpelweg omdat we een falen, falen hebben meegemaakt. En falen betekent dan vaak voor ons... Ik moet stoppen. Het gaat niet, dus ik moet stoppen. Het lukt niet, dus ik moet stoppen. Maar... ...maar het hoeft niet altijd zo te zijn in ons leven. Het hoeft niet altijd zo te zijn in ons leven... ...dat falen betekent dat jij moet stoppen. Het hoeft niet zo te zijn in ons leven... ...dat falen of teleurstelling betekent... ...jij moet stoppen, want het gaat niet. Het gaat niet, je moet stoppen, je moet stoppen. Vaak zit er iets achter, vaak zit er iets groters achter, vaak zit er iets achter... dat wij niet hebben, waarbij wij niet een goede perspectief hebben op de situatie... dat bijvoorbeeld God wel een betere perspectief erop heeft. Want God ziet van boven en God ziet vanuit eeuwigheid naar tijd. Hij ziet vanuit boven naar de aarde en hij ziet ons... en vaak falen wij in aspecten in ons leven en we denken het gaat niet, om, het gaat niet lukken voor mij. Maar God zegt van, maar... Ik weet wel dat het kan lukken in jouw leven. Je moet het nog een keer proberen. Vaak moet je gewoon nog een keer proberen. En nog een keer gaan. En, nog... en dat is vaak de, de grootste zegen in je leven dat je vaak kan hebben. Is de zegen om gewoon op te staan in de morgen. Weet je wat? En ga het weer proberen. Ik ga het gewoon weer doen. Kijk, ik ga weer om deze muur lopen. Zoals de mensen in Jericho. Zeven keer, zeven keer om een muur lopen. Ik ga... Oh, het is ochtend, we gaan weer om de muur lopen. Weer, Laten we het doen, oké. Okay, we gaan weer proberen, we gaan weer proberen. Maar er is kracht in het opnieuw proberen van de dingen die wij zien als falen. Falen is geen indicator dat jij moet stoppen. Falen is vaak een indicator van er is iets aan de hand en jij hebt niet de juiste informatie ervoor. Je hebt niet de juiste perspectief ervoor. Maar ga maar door. Maar het probleem, is, het probleem is van falen is dat wij ons verbinden met de dingen waarin wij falen. Probeer mij te volgen. Wij verbinden onszelf met de dingen waarin wij falen. Want we hebben een relatie en we verbinden bijvoorbeeld met een persoon. We verbinden een werk, een baan. We verbinden met een bedrijf. En we, en we verbinden op zo'n aspect dat we zeggen, als de relatie niet lukt, dan lukt niks in mijn leven. Serieus? Was je niet iemand voordat je een relatie had? Maar we verbinden onszelf ermee. Als ik ontslaag... Ik, ben, ik word je ontslagen. Ik ben een mislukkeling. Serieus? Was je geen persoon voordat je een werk had... Maar het probleem van ons is dat wij onszelf verbinden met de zaken om ons heen. En doordat wij verbonden zijn met de verkeerde zaken, raken wij teleurgesteld. Raken wij uit balans, raken we down, raken we depressief. Want je hebt zoveel geïnvesteerd en zoveel van jezelf gezet in iets waar je niet aan hoorde te verbinden. Wij zijn niet geschapen om te verbinden met aardse dingen. Wij zijn daarvoor niet geschapen om te verbinden met aardse dingen. En, en een van de grootste dingen waar de mensheid in verbonden is, hedendaag, is geld. De mens is verbonden met geld. De mens, als hij geld heeft, is hij iets. Als hij geen geld heeft, dan betekent hij niks. Als hij veel geld is, is hij de baas. Als hij geen geld heeft, dan is hij een mislukkeling in het leven. Want nu zijn we verbonden met een, een, een, een ruilmiddel. Het is een ruilmiddel. Het, is het geld is een ruilmiddel. We zijn verbonden met een ruilmiddel. En als ik de ruilmiddel heb, ben ik iets. Als ik de ruilmiddel niet heb, dan ben ik een beslukkeling. En we zijn verbonden met de verkeerde aspecten in ons leven... waar we niet aan verbonden horen te zijn. En de vraag vandaag is... Waar ben jij aan verbonden? He? Waar ben jij aan verbonden? Het zou raar zijn... Het zou, ik weet niet eens of ik kan. Het zou raar zijn als ik een telefoon haal... En in plaats dat hij telefoon verbindt met internet... verbindt hij met al mijn apparaten, behalve met internet. Het is, ik weet niet, het is raar, het gaat niet. Je kunt er niks mee doen. <coughs> want, sorry, want het is verbonden met de verkeerde, ver, verkeerde, verkeerde, hoe zeg je dat, verkeerde instrument. Hij hoort niet verbonden te blijven met, uh, uh, met, met televisie. Want je kan er niet meer. Je kan de telefoon niet ten volle benutten... als het niet verbonden is met de juiste verbinding... En jullie volgen mij al, denk ik. Sommigen zie ik al lachen. En sommigen zie ik dat ze mij al beginnen te volgen. Je kunt niet ten, een telefoon ten volle benutten... Wanneer, wij, wanneer die verbonden is met een verkeerde instrument. Een telefoon om ten volle te benutten. Ik heb net een nieuwe... Tele, het is geen nieuwe. Het is een leentoestel dat ik heb gekregen van mijn lieve schoonfamilie. <lacht> ik, ik ben punten aan het scoren. <lacht> um, ik heb een leentoestel gekregen en ik had het gekregen. En ik kon er niks mee totdat ik verbonden was met internet. Voordat ik met internet verbonden was, kon ik alleen bellen. En toen ik verbonden was met de juiste, met de juiste ding met het juiste instrument, toen kon ik een heleboel dingen downloaden, uploaden, doen en, ik kon doen en laten. Ik kon een heleboel dingen doen, omdat wanneer, want, want wanneer je verbonden bent met de juiste bron, dan zijn de mogelijkheden oneindig voor jouw leven. Maar wij zijn vaak verbonden. Aan de raarste dingen in het leven. We zijn vaak verbonden aan de raarste dingen in het leven. En we beperken onszelf zonder dat we willen. Want we hebben een geldwerk, doel, een of andere doel, een bestemming. Ik ben verbonden, ik moet, ik moet, ik moet. En we beperken ons daar. Daarmee, terwijl God van boven een veel grotere perspectief heeft. Maar je bent niet verbonden met de juiste bron. Dus je bent verbonden met de verkeerde bon, bron. En je verspeelt je energie, je leven met één verbinding. Terwijl God met jou wil verbinden. Zodat jij een veel grotere tent kan uitstrekken over jouw leven. En ik ben al aan het preken. God wilt. Dat jij verbonden bent met hem, zodat jouw perspectief niet een perspectief zou zijn van een, van een kuiken, maar een perspectief van een adelaar. Dat verder kijkt, omdat hij een hogere verbinding heeft dan deze onnozelijke dingen. Want dat is het, wanneer je rondloopt en ik praat met mensen en ik ben aan het evangeliseren en ik ben met mensen aan het praten. Het probleem vaak is, mensen hebben zo'n korte zicht, zo'n een, een kleine zicht over het leven. Zo, zo kort, zo kortzichtig, verbonden met de raarste dingen. Hey, heb je hebt mensen, hey, heb je hebt mijn auto gezien. Kijk, kijk, kijk, hem daar staan. Kijk mijn auto daar staan. En dan ze gaan elke, elke dag gaan ze naar de wasstraat om die auto te wassen en ze zijn ermee verbonden ofzo. Ik begrijp het niet. En, en, en, en ze verdwijnen. Hun waarde, wie ze zijn, hun identiteit verdwijnt in waar ze mee verbonden zijn. Heel belangrijk, je identiteit verdwijnt altijd waar je mee verbonden bent. Het verdwijnt altijd in wat je mee verbonden bent. Dus het is van belang om te weten waar jij mee verbindt... zodat jij niet je identiteit zou laten beslissen door onnozelijke dingen hier op aarde. Volg je er mee? Kunnen we verder gaan? Er zijn aardse dingen... Wij zijn niet geschapen om onszelf te verbinden met aardse dingen. We zijn geschapen om onszelf te verbinden met God. En we zien in het leven van Jozef. <coughs> Sorry. We zien in het leven van Jozef dat hij niet verbonden was met zijn omgeving. Het zou makkelijk zijn geweest voor Jozef. Het zou makkelijk zijn geweest voor Jozef. Je bent in het huis van Potifar. Je bent, je bent geen manager, want. Potifar is de manager. Je bent de assistant manager. Je hebt een goede titel. Je hebt, een goede titel. Je, hebt, je hebt brood, je hebt eten, je hebt verantwoordelijkheden. Je hebt mensen die onder jou werken, je hebt een verantwoordelijke taak. Je hebt een status onder de knechten. Niet onder de. Je hebt een status onder de knechten. Oh, we moeten naar hem luisteren, want hij is de assistant manager van Potifar.com. <laughs> Dat is een predikantengrap. Je moet hem even vergeven. Um, je bent verbonden. Um, waar was ik? Yes. Dus wat als? Ik dacht, voor die grap moest ik echt niet doen. Maar het is er al uit. Het is er al uit. Dus hij is nu de assistant manager van Potifar.com en hij heeft een heleboel onder zich. heel een hele goede setting. Hij heeft eten, hij heeft drinken, hij heeft mensen die onder zich is, mensen die naar hem luisteren. Het zou makkelijk zijn. Voor Potifar om gewoon daar te chillen en daar te blijven. En we weten dat het niet zijn wil was, of niet, zijn, niet door hem kwam, dat hij uit het huis van Potifar werd gezet. Maar God zag dat het tijd genoeg was voor Jozef om daar te zijn. Want dat was slechts een moment in Jozef zijn leven. Assistent manager van Potifar.com was slechts een moment opname van Jozef zijn leven. Maar wat zou er gebeuren als Jozef verbonden zou zijn met dat werk als assistent manager van Potifar.com? Dat hij verbonden zou zijn met dat werk en God zegt tegen hem, hey, je moet verder, je moet verder, uh, je, moet, je moet verder. Maar hij wil: nee maar, oh, ik was daar zo goed. Dat, dat was het voor mijn leven. Dat, dat is mijn doel. Mijn ding is... Dat so, so is het voor mij. Hoe zou Jozef zijn leven eruit zien... als hij verbonden was met de aardse aspecten... de aardse dingen in het leven? Volgen jullie mij? Het was niet Gods bedoeling voor Jozef... om daar altijd te blijven. Het was een goede werk voor Jozef. De baas. Jozef was daar de baas... Maar het was slechts een moment in zijn leven. Maar gelukkig voor Jozef zien wij dat Jozef niet verbonden was met zijn omgeving, met de zaken om zich heen. We zien dat Jozef altijd verbonden was met God. En de bekende tekst, wat is de bekende tekst? En de Heere was met Jozef. Jozef verbond zichzelf niet met zijn omgeving. Wat soms leuk was, soms was het leuk. Hij verbond zichzelf er niet mee. Hij wist dat God een grotere doel had voor zijn leven. Want hij was verbonden met God. En door zijn verbinding had hij al dromen. Door zijn verbinding wist hij, dit is leuk. Wauw, dit is geweldig. Maar God heeft meer voor mijn leven. Zeg samen met mij, God heeft meer voor mijn leven. <coughs> Jozef bleef niet bij Potiphar. Hij bleef daar niet, want hij paste daar niet. Jozef paste daar niet. Nergens waar Jozef terecht kwam, paste hij. Nergens, heel raar. Voor, voor zijn familie was hij te dromerig. Hij paste niet in zijn familie, hij was te dromerig. Voor Potifar was hij te, te, te Hebraeus, te, te, te heilig, te, te God verbonden. Hij, hij paste daar niet. De, de, het huis, was, er was te veel... Slechte invloed in dat huis. De, de vrouw wilde met hem slapen en al die dingen. Maar hij, dat was niet voor hem. Hij paste daar niet. Hij paste niet in zijn familie te dromerig. Hij paste niet bij Potiphar's huis. Hij was te godverbonden ervoor. En hij paste niet bij de gevangenis ook. Hij paste daar niet. Waarom paste hij niet bij de gevangenis? Want hij was te onschuldig om in de gevangenis te zijn. Hij was te rechtvaardig om in de gevangenis te zijn. Hij was daar onschuldig. En we zien in het leven van Jozef dat hij steeds in verschillende facetten kwam van zijn leven. Maar nergens bleek hij te pas. Nergens leek hij te kunnen genieten van zijn, van zijn glorie dat hij op dat moment had. Hij kon niet lang genieten van zijn familie, want ze hadden hem verworpen. Ze hadden hem verkocht. Hij kon niet genieten van Potifar, want ze hadden hem onschuldig Um, in de gevangenis gegooid. Hij kon niet genieten van de gevangenis Waar je niet van kunt genieten eigenlijk. Want spoedig zou er iets gebeuren in zijn leven. We zien steeds in het leven van Jozef. Deze meneer past nergens. Net wanneer hij denkt, nu ben ik er. En dan houdt God hem. God houdt hem weg om een andere fase in zijn leven te ervaren. Nergens paste hij. En... Ik vraag me af of wij niet vaak hetzelfde meemaken in ons leven. We proberen, we proberen en niks, soms lukken die dingen niet. Soms gaan de dingen niet in ons leven. Soms proberen we proberen en we passen niet binnen bepaalde vriendengroepen. We passen niet binnen bepaalde contexten. We passen niet binnen bepaalde dingen. Soms, soms voel ik mij alsof ik nergens past. Sinds kleins af aan. Ik, ik, ik kan zingen een beetje. Ik kan een beetje spelen. Ik kan een beetje preken. Ik kan een beetje dit. Ik kan een beetje op gitaar. Ik kan een beetje piano. En ik wist nooit echt waar ik eigenlijk paste. Ik was te christelijk voor mijn vriendengroep dat ik had in de school. En ik was, ik was te jong om. En, en overal waar ik terechtkwam, zag ik in mijn leven. Ik paste daar niet echt. En, en hier pas ik niet echt. En, en daar pas ik niet echt. En soms zijn er momenten. En, en soms. Zijn er, um, komt de vraag in ons leven van waarom, waarom gaan deze dingen niet? Waarom gaat het niet? Waarom pas ik? Waarom ben ik gewoon niet als de rest? Waarom moet ik altijd daarover nadenken? Ah, het is weer, waarom kan ik gewoon niet slapen? Waarom kan ik niet zo blij zijn als hij daar? Waarom kan ik niet zo blij zijn als zij daar? Ah, weer dat in mijn leven. Waarom ben ik zo? En we, we, we voelen ons niet zo goed. Want wanneer je ergens niet past, voel je je ongepast. Letterlijk ongepast. En uh, je, je, je weet niet, dat gaat niet. Je voelt je slecht, je voelt je raar. En vaak denk je van, heer, ik dacht echt dat dit het was voor mijn leven. Maar je, je strijdt met jezelf, je probeert jezelf te passen. En het gaat niet. Want je zit jezelf te forceren. ...in een plek waar je niet voor geschapen bent om te zijn. God had Jozef niet geschapen om te blijven bij Potifar. God had Jozef niet geschapen om te blijven in al deze facetten van zijn leven... ...dat we hebben geleerd deze tijden. God heeft hem niet geschapen om daar te zijn. En dat en is goed. Het is geen probleem als je niet past... Het is geen probleem, jongere vrouw, het is geen probleem als je ergens niet past. Als iets niet lukt. Voor, voor iedereen, als het iets niet lukt in jouw leven, als je faalt ergens in je leven... Het is geen probleem, je leven gaat niet, je gaat niet dood, soms. <lacht> als iets niet lukt in jouw leven, als je ergens faalt... Dan is, het vaak geen, dan is het geen probleem. Want wij zijn geneigd om God te prijzen wanneer iets goed gaat. Of wanneer iets lukt. Maar hoe vaak hebben we God geprezen en gezegd... God, dank je wel dat het niet is gelukt. Soms zeg ik God, dank je wel dat ik niet die aanbod heb genomen. Ik heb aanbiedingen gekregen in het leven waarvan ik denk van... Oh God, dank je wel dat ik niet ja heb gezegd daarop. Dank je wel dat ik mijn hand niet heb geschud met die persoon. Dank je wel dat ik niet, de, dat deze relatie, dat die persoon mijn hart heeft gebroken. Heer, dank je wel dat die persoon mijn hart heeft gebroken. Dank je wel. Heer, dank wel. Ja, ik heb gehuild en het was lastig. Het leek op falen. Maar het was gewoon God dat bezig was in jouw leven. Het lijkt soms op falen, maar vaak is het gewoon dat God bezig is in jouw leven te werken. En soms moet je zeggen, God, dank wel dat ik ben gefaald. Heer, dank wel dat het niet is gelukt. Heer, dankjewel dat ik die baan niet heb gekregen. Want we prijzen vaak voor wat, we wel, wat wel is gelukt. Maar we, en we zien God in wat is gelukt. Maar God zit vaak verborgen in wat niet lukt. Oh my god. God zit vaak verborgen in wat niet lukt. En omdat jij je identiteit hebt verloren erin. Zeg je van, oh heer, en deze studie. En, het was het leden, en God zit gewoon erachter. Zeg van, dat is niet wat ik voor jouw leven heb. En je huilt terwijl je hoort te prijzen. Je huilt, oh, deze man was zo gespeerd en zo lang en zo. Zij was zo mooi en geweldig. Al oh, mijn vrienden vonden haar geweldig. En God zeg, weet je zeker dat je die persoon echt wilde? Want God heeft een perspectief. Van een adelaar. God heeft een perspectief van iemand die verder kijkt dan wie dan ook. En jij moet niet verbonden zijn met die persoon. Jij moet verbonden zijn met de ogen van de Heer. die oneindig en alles kan zien. Hij heeft jou bevrijd van een paar dingen en je weet het niet eens. Maga. God heeft je... En, en dan hoor je later, hé, hey, wat is er met die persoon gebeurd? Ja, die persoon hey, die persoon is niet daar, daar en daar en dat en dan doen. En dan denk ik van, oh, wauw. God dankjewel dat je mij bevrijdt. Want God heeft een perspectief dat wij niet hebben. En zolang je verbonden bent met de verkeerde hotspots, met de verkeerde dingen, met de verkeerde mensen, verkeerde kringen. Dan zul je niet de juiste perspectief hebben in het leven voor wat God wil doen in jouw leven. Verbind jezelf met God. Ik heb iets meegenomen om, om dit punt duidelijk te maken. En ik hoop dat het aan het einde van van de illustratie wel duidelijk zal zijn. <coughs> Dat wij onszelf niet mogen kunnen... en zullen en moeten... verbinden met de mij Kijk naar nou nou mij, hij regelt het wel. Hij is een uh, geweldige ninja. Hij kan het alles snel, snel regelen. Je hoeft jezelf niet te verbinden... met de onnodige dingen in het leven. De aardse dingen, de tijdelijke dingen. Want wat... Je kan jezelf niet verbinden met een moment. Je moet jezelf verbinden met de eeuwige God. En ik heb thuis, ik zat te, ik zat te kijken thuis. Ik heb thuis, ik niet, het is van Ridi trouwens. Ze heeft een puzzel van duizend stukjes. Een puzzel van duizend stukjes. En ze heeft het nooit afgemaakt. <lacht> dus dat is als eerste. En, uh, Zodat jullie weten. Het is een puzzel van duizend stukjes over een... Uh, over een uh, wat is het? Waterval achter. Het is heel uh, interessant, heel mooi. Oeh. Gaat goed, gaat goed. Komt goed, komt goed. We komen er. Yes. En het is een hele mooie waterval, een hele mooie ja waterval met met zonnestralen en allerlei dingen. En het zijn duizend stukjes. Ik weet niet eens waarom ze het heeft gekocht, maar... in ieder geval. En... Ik hoop dat jullie mij volgen en weten waar ik naartoe zal gaan. Maar de Bijbel zegt ons... en we zien... Laat me het zo uitleggen. Wat wij vaak willen, is dit. Wat wij vaak willen, is deze prachtige jungle misschien... En vaak zijn wij dit, een puzzelstuk. En we gaan door het leven en we willen vaak dingen in het leven... en we willen onszelf zetten in het leven in plekken dat wij zeggen van... hé, hey, dat is mooi en we verbinden onszelf ermee. We zien een plaatje en we verbinden onszelf met het plaatje... en we zeggen, oh, ik wil ook dat, ik wil dat, ik wil dat. En we verbinden onszelf met zulke dingen. En wat wij dan doen, vaak, helaas... Wat wij dan doen is, is, wij gaan onszelf proppen in, in die dingen. En het, het lukt toch? Het gaat. Het... Oh nee, wacht. nog een keer. En we gaan, en we zijn bezig in het leven. We zijn ons leven aan het leiden. We, zijn, we hebben een mooie doel. We hebben een mooie bestemming waar we aan verbonden zijn. We hebben een grote. Uh, uh, een grote doel waar we naartoe gaan. Dit is, en we zeggen: van, dit is, dit is de relatie, dit is de baan, dit is uh, de, het werk, dit is het bedrijf, dit is het ding, dit is waar ik naartoe wil. En we zeggen: Ja, dit is het, dit is het. En we zetten onszelf daar. En. Oh nee, het gaat niet. Wacht. Nog een keer. En we zetten onszelf. Yes. Oké. Okay. Het gaat niet, hè? Wacht nog een keer. En we zetten. En... Nee, nee, het gaat wel lukken. Nu wel, nu wel. En we zetten onszelf... Oh, het lukt. Het is gelukt. We zetten onszelf in stukken waar we... Oh, het lukte wel voor een moment. Het lukte wel voor een moment... Maar het is niet gelukt. Wat, wat gaat er verkeerd? Wat gaat er verkeerd in, in hetgeen ik probeer te doen en te zijn? En hetgeen ik zie? En hetgeen hier aan de hand aan bezig is? Wat gaat er verkeerd? Ik begrijp het. Ik probeer het. En soms gaat het. Oh, weer een relatie. Die persoon is, zit vast. En weer dit. Oh, nu wel. Nu gaat dit. En het gaat niet. Want je bent, oh my God, je bent niet bestemd, nooit bestemd om te passen waar je niet voor bent geschapen en gevormd om te passen. My God, jij bent niet bestemd om te passen en te, en te zijn waar je, niet in, waar je niet voor bent geschapen om te passen. Dat is het probleem van hedendaags daten. Ik ga het, probleem, het probleem van hedendaags daten is het volgende. Luister van de date expert. Nee. Het probleem van hedendaags daten. Ik ben een date expert met mijn vrouw. Ja. Um, het probleem van hedendaags daten. We willen niet kijken of het past. We willen onszelf gewoon erin gooien. En we gaan niet zitten en we gaan niet wachten van, oh, hoe zit die persoon eruit? Wat voor een persoon is het? Wat is de achtergrond? hoe is de moeder? Hoe heet je moeder? Sommige mensen weten niet hoe die moeder heet, hoe de vader heet. En hoe vaak doucht die persoon? Hoe, vaak, hoe schoon is die persoon? Hoe eet die persoon? Eet u zo? Of eet u zo? We willen niet weten. We willen het niet weten. En de mens is nu bezig om in plaats van te kijken van, past dit wel hier, gaat de mens gelijk over naar... Naar seks. Gaat de mens gelijk over naar een, een, een gemeenschap hebben met elkaar. Met iets waar je niet mee past. En drie jaar later ben je niet meer samen. Vijftien jaar later ben je niet samen. En soms lukt het voor één week, twee weken, maand, jaar. En daarna gaat het niet. Want je hebt jezelf gezet in een plek. En we zeggen, oh heer, waarom hebt u mij niet gestopt? Maar waarom stop je jezelf daar? En we zetten onszelf in plekken... Waar wij niet horen te zijn in het leven. Kom on, praat met mij, praat met mij. En we, en, we, en we proppen onszelf in plekken waar wij niet... We raken verbonden met iemand. Hey, moeilijk. Want je hebt heel veel overgeslagen en je gaat gelijk... Want de Bijbel zegt, en de twee vlees zullen één worden. En je raakt verbonden met iemand voordat je die persoon kent. En het, het gaat gewoon niet. Je raakt verbonden met iemand. Je raakt verbonden met iets. Voordat je... Je raakt verbonden met iets waar je, niet voor, sorry, waar je niet voor bestemd bent. Om mee verbonden te raken. En we lezen in het leven van Jozef. Dat Jozef nu komt voor een koning. Hij komt voor de koning van Farao. De koning van Farao heeft een droom. Hij ziet zeven volle koeien en zeven dunne koeien. Hij ziet zeven volle aarden. Hij ziet zeven dunne aarden. En de dunne Um, de dunne dingen eten de volle dingen op. En, en, en het is heel raar, want hij begrijpt niet wat er aan de hand is. Hij, hij begrijpt de droom niet. En de Bijbel zegt dat, dat de koning begon te zoeken naar mensen die hem uh, de droom konden uitleggen. Dus, ik heb een andere hier zo. Dat is heel mooi voor jullie. Dit is van mijn ze Is het thuis vergeten? Ik hoop niet dat ze dan de preek gaat luisteren en weten dat ik het heb gebruikt. Maar... En hij had een droom gekregen. Hij had een een, een droom gekregen. Hij had een... een rare droom gekregen. En de Bijbel zegt dat de koning... waar we hebben gelezen... de koning begon te zoeken... naar wijze mannen... en geleerden. En hij begon te zoeken... en hij, en hij wilde kijken... wie kan mij deze droom... uitleggen. En, en ze van, hij ging mensen langs. Hey, gele, jullie, zijn de, jullie zijn de beste. ja, ja Ik heb een probleem... Maar ik heb een oplossing nodig en ik zoek iemand die weet, die weet hoe, hoe. Nee, deze mensen weten het niet. Niemand weet het, niemand weet het. En niemand weet het. En die koning dacht van, niemand weet het. En de Bijbel zegt ons dat er een butler was. Oh my god, deze butler is geweldig man. Er was een butler precies op de juiste plek, op de juiste plaats, op de juiste dag. En die butler zat te kijken ernaar. En die butler denkt van, dat vorm, ik kom bekend voor. Dat vorm, de, Bijbel zegt, de Bijbel zegt, de Butler zegt tot de, tot de Faro. Ik moet iets in herinnering brengen. Van de zonde dat ik heb begaan. Ik, ik herinner mij iets. Ik zie dat vorm. En dat, dat vorm komt mij bekend voor, zegt de Butler. En er is een Hebreeuwse jonge man. Die er was daar in mijn cel. Die er was daar in mijn cel. En deze jonge man, um, die kon goed dromen uitleggen. En zoals ik kijk naar het probleem, zie ik dat. Dit probleem, deze mensen passen allemaal niet hier. Deze mensen, het lijkt alsof deze mensen hier niet passen, maar ik ken iemand die misschien past bij dit probleem. En de farao, de Bijbel zegt de farao, laat snel Jozef halen. Jozef wordt geschoren, hij scheert zichzelf, hij zet zichzelf klaar. Hij heeft een afspraak met zijn bestemming. Hij heeft een afspraak met, met, met iets dat. dat hij, hij, ik, ik weet niet of hij al wist wat er aan de hand was, maar iemand. Zijn, zijn reputatie ging hem voor. Zijn reputatie van wie hij was, zijn reputatie van zijn vorm, van hoe hij in elkaar zat, ging hem voor. En ze lieten hem halen. En, ze, en de Bijbel zegt dat de koning Jozef haalt. En, en, en, de, en de koning zegt tegen hem, um, ik heb gehoord dat jij dromen kan uitleggen. En hij zegt, geen zins. Hij zegt, ik kan het niet. Hij was nog steeds verbonden, 13 jaar later. Het is 13 jaar later, hè. Dertien jaar later, nadat hij verkocht werd door zijn broers. De Bijbel zegt, hij zegt, geen zin, ik, ik kan het niet. Maar God, hij waar ik mee verbonden ben, hij kan het wel doen. Ik, ik ben maar een puzzelstuk. Maar hij, hij is de puzzelmeester. En hij kan het wel Uitleggen. En hij legde hem uit en hij kwam ook gelijk met, de op... hij zei tegen hem luister, wat dit droom betekent is, er zullen zeven jaren van overvloed zijn en zeven jaren van hongersnood. Dat, dat was de uitleg. Dat was zijn missie. Zijn missie was om dat uit te leggen. Maar hij ging verder dan dat. Hij zei dat, en dat is het. Zeven jaren um, overvloed, zeven jaren hongersnood. Maar hij ging verder, want de geest van God gaat altijd verder. Hij kwam niet alleen met een openbaring van het probleem, hij kwam ook met de oplossing voor het probleem. Hij kwam ook met de oplossing. Hij staat daar voor de koning. En hij zegt, luister. Dit betekent dit, dit. Dit is aan de hand. Dit is slecht. Dit is een probleem. Dit is een probleem, probleem. En wij kunnen allemaal problemen horen. Maar deze man was zo gevuld met de Heilige Geest van God. Dat hij wist wat de oplossing was voor het probleem. En God is vandaag hier mensen um, een oplossing aan het geven... voor hetgeen wat jij niet weet hoe je moet oplossen. Vandaag zul je een oplossing ontvangen voor jouw probleem in jouw leven. En de Bijbel zegt dat Jozef begon te praten. En hij begon te zeggen, luister, wat wij gaan doen... Wat je, je moet iemand aanstellen. Hij zegt, je moet iemand aanstellen... en in de zeven jaren van overvloed gaan we een vijfde sparen... zodat wanneer de zeven jaren van van hongersnood komen, dan kunnen die 1-5 die gespaarde, kunnen we weer uitdelen. En hij begon te praten en te praten. En ik zie het al voor me. En alles begon op zijn plaats te komen. En, en, en ik zie het al voor me dat Jozef de oplossing zit te geven. En de farao zit naar hem te kijken. Jozef zegt, ja, luister, kijk, wat je moet doen. Jozef zegt dus van, kijk, wat je moet doen is je moet dit doen. Je moet zoveel opslaan en je moet, zoveel, je moet iemand aankiezen die dit en dit kan doen. En die dat heeft en die zo is ingesteld en zo en zo. En Jozef begint een oplossing te geven voor een probleem. En ik zie de koning al voor me kijken naar Jozef. En hij kijkt van... Maar je zit het te beschrijven hier. Maar je beschrijft jezelf. Hij zat te beschrijven, een persoon dat... dat, dat, dat, dat de oplossing kon brengen, een persoon dat ervoor kon, kon regeren... en de juiste oplossing kon brengen. En ik zie de koning aan vormen dat hij wel, hij zit uit te leggen... dat de koning zit te kijken van, kan er... De Bijbel zegt, kan ik iemand vinden dat zo gevormd is? Kan ik iemand vinden waarbij de geest van God is, zoals bij deze man? En terwijl de koning aan het luisteren was... terwijl Jozef bezig was viel alles op zijn plaats. Terwijl de koning aan het luisteren was... en terwijl Jozef bezig was... viel alles op zijn plaats. Alle pijn... alle tegenslagen... alle teleurstellingen... alle dagen dat je zei van... ik pas hier niet... dit gaat niet... dit is niet voor mij, dit is nooit voor mij... dit zal nooit voor mij zijn ooit... Alles begon duidelijk te zijn. Alles begon duidelijk te zijn in Jozefs leven. Al die pijn, al die verwerp, al die moeite, al die, al die tranen. En plotseling kwam Jozef daar. Hier paste hij wel. My God. Hier. Paste Hij wel. Al die... En ik, ik ben gekomen om tegen jou te zeggen dat al je pijnen, al je ervaringen in het leven. Alles wat je meegemaakt hebt in het leven. Waarbij je zegt van: oh, wat ben ik een slikkeling? Oh, er geen relatie. Dit dit. God was bezig om jou te vormen. Zodat het wanneer tijd was. Dat Hij kon zeggen. Hier pas jij. Dit is jouw bestemming. Dit is wat ik wil voor jouw leven. Dit is wat ik wil bereiken voor jouw leven. En wanneer je hier bent. Wanneer je hier bent, begrijp je het allemaal niet. Heer, waarom? Waarom gaat het niet? Heer, waarom? Het lukt niet, het gaat niet, het gaat niet. Je begrijpt het niet. Maar God zit van ver te kijken en hij zegt van... maar, als je weet wat ik voor jouw leven klaar heb staan. Als je weet wat ik met jou wil doen. Als je weet dat al jouw pijn een bedoeling hebben. Al jouw verwerp heeft een mening. Alles wat je hebt meegemaakt heeft een bedoeling. Het heeft een doel. Alles, niks gaat verloren, want alles... De, de, de rare manier hoe jij in elkaar zit... is de juiste manier hoe God wil dat jij in elkaar zit. De rare manier hoe jij in elkaar zit. Heel raar soms. Heel raar ben ik soms. Heel raar, kijk maar hier. Heel raar ben ik soms. Maar de rare manier hoe jij in elkaar zit, is de rare manier hoe God jou wilt gebruiken. De manier waarop je, de pijn dat jij hebt ervaren, wilt God gebruiken. Pijn is niet zonder doel. Pijn met God heeft altijd een doel. Hij wil het gebruiken, dus voor wanneer het tijd is, dat hij kan zeggen, hier... Gebruik nu je pijn, gebruik nu je wijsheid. Alles wat je hebt meegemaakt. Deze dertien jaar van leren. Dertien jaar van al deze curves en rechte, hang, rechte hoek en alles wat, wat van jou is afgepakt en wat is toegevoegd. Dat hele rare manier waarop je in elkaar zit. Dat is hoe je wil gebruiken. En er zijn momenten waarbij wij zeggen in ons leven, waar, waarom ben ik zo? Waarom pas ik nergens? Waarom pas ik nergens? En God, en ik beloof je en ik, en ik kan het je garanderen met God. Zolang je verbonden bent met God. En je toelaat dat hij jou vormt in de raarste en moeilijkste momenten van jouw leven. Dat er een tijd zal komen waarbij je zou zeggen, wauw, hier pas ik wel. Hier pas ik wel. Laten we opstaan. De mooiheid van dit lelijke puzzelstuk. Kijk hoe lelijk. Het is, het is niks, het is raar. Het, is, het zit raar in elkaar, er zitten een heleboel twee gaten, twee knobbels ergens. Heel raar in elkaar. Maar de potentie en de mooiheid en de, de connectie van dit puzzelstuk wordt alleen duidelijk wanneer je verbonden bent met God en Hij jou plaatst op de juiste plek. ...op de juiste plek. Op de juiste plek. Heer, waarom ben ik zo? En je begrijpt het niet, want je bent bezig met dit allemaal. Je bent bezig met dit soort puzzelstuk. Heer, waarom ben ik zo? Waarom pas ik niet? Waarom kan iedereen dit wel? Iedereen is, kijk hoe ze allemaal hetzelfde zijn. Allemaal groen en donkergroen. Iedereen is hetzelfde, maar ik moet weer anders zijn. En God... Houd van jouw anders gedrag, anders emotie, anders manier van schreeuwen, anders manier van denken. Ik, ik denk dat God daarvan houdt wanneer ik schreeuw. Dat hij gewoon leuk vindt wanneer ik het doe. Dat hij gewoon leuk vindt wanneer jij stil bent, wanneer je schreeuwt, hoe je bent, hoe je in elkaar zit. Want dat is de vorm. Dat is de vorm waar hij jou voor heeft geschapen. En vorm gaat voor, voor functie. In het christelijk leven. We moeten kijken naar onszelf. En kijken van God hoe hebt u mij geschapen. Oh ik ben zo geschapen. Oké okay. dan denk ik dat ik hier wel pas. We moeten niet onszelf gaan forceren. In de raarste plekken. Met onze eigen kracht. Eigen instinct. Eigen manier van handelen. En onszelf forceren waar we niet thuishoren. De manier hoe jij zoveel praat. Ik praat te veel. Geweldig dat is wat God wilt. Zij heeft jou zo gevormd. Bijbel zegt. De Psalmist zegt. In mijn baarmoeder hebt u mij gekneed. Zegt de, de origineel. Je hebt mij gekneed. Jij hebt mij samen gevormd. God heeft ons gevormd. Voor een bestemming. Voor een doel. En wanneer je het begrijpt. En nu begrijp, ik begrijp veel van mijn leven. Vaak begrijp je wanneer je terugkijkt. Want wanneer je bezig bent. En je begrijpt het allemaal niet. Heer, waarom. Ik begrijp je niet vaak wanneer, wanneer je erin bent. Wanneer ik terugkijk, denk ik van... Oh, ik heb zoveel pijn meegemaakt. Zodat ik anderen kan helpen. Ik ben zo vaak wakker gebleven. Zodat ik anderen kan helpen wanneer ze willen slapen. Ik heb zoveel pijn ervaren. Want God wilde de pijn gebruiken voor een doel. En op het moment begrijp je het niet. Op het moment ben je bezig. Je hebt teleurstelling. Je maakt allemaal dingen mee. Je begrijpt het niet Waarom ben ik zo vader? Waarom, mensen... waarom kan ik niet anders zijn? Waarom is het zo? Waarom is het zo? Waarom past ik niet? Waarom is iedereen anders dan ik? Waarom... En dan komt God. En hij laat je zien waar jij precies thuis hoort. Waar jij precies past. <laughs> My God. Nou, God is aan het spreken vandaag voor een paar mensen. Die niet begrijpen waarom ze dingen hebben meegemaakt. Dat ze hebben meegemaakt. Die niet begrijpen wat ze hebben gedaan. Waarom, zij, waarom mensen jou hebben aangedaan wat ze jou hebben aangedaan. God zegt vandaag, Jozef zei tot zijn broers, hij zei: jullie hebben te kwade gedacht. Maar God heeft het goed gedaan opdat een hele volk gered zou worden, en je begrijpt het niet. Pijn is moeilijk te begrijpen. Maar pijn in je bestemming wordt opeens helder. Alles ten goede, brengt alles ten goede voor zij die de Heer lief hebben. En er zijn mensen hier vandaag als deze puzzelstuk. Ja, ik ben lelijk. Ik zit niet goed in elkaar. Ik ben lelijk. Ik ben zus. Ik ben zo. Ik ben raar. Ik ben te stil. Ik praat te veel. En iedereen heeft iets en ik ben. Ik ben te lang. Ik ben te kort. Ik ben te dit. Ik ben te dat. Ik ben het dus zo, ik ben dus dit, ik ben het zo en dat en dat, dat. En God denkt van, maar dat is precies wat ik jou wil hebben. Precies zo, precies zo. Raar in elkaar.